4 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met strengere sancties tegen Iran. De Verenigde Staten willen zo voorkomen dat Iran erin slaagt kernwapens te ontwikkelen. Bedrijven die een notering hebben aan de Amerikaanse beurs... worden verplicht elke vorm van handel of contact met Iraanse partijen te melden. Dat betekent dat het voor buitenlandse banken lastiger wordt om zaken te doen met Iran. Verder wordt het tegoeden bevroren van bedrijven die spullen leveren... waarmee Iran protesten kan neerslaan. Vandaag is er opnieuw overleg over het nucleaire programma van Iran. Vertegenwoordigers van de VS, Rusland, China, Groot-Brittannië... Frankrijk en Duitsland praten met de chef van het Iraanse atoomprogramma. De fiscale opsporingsdienste FIOD heeft na invallen in tien woningen... en zes supermarkten acht mannen aangehouden. Ze worden verdacht van belastingfraude van zo'n anderhalf miljoen euro.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 Een onbekende man heeft een sprong van de Niagara-watervallen overleefd. Hij klom aan de Canadese kant van de watervallen over een muur... en sprong 53 meter naar beneden. Reddingswerkers wisten hem na twee uur uit het water te hijsen. De man ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Of hij zelfmoord wilde plegen is niet duidelijk. Het is voor zover bekend de derde keer dat iemand zonder veiligheidsmiddelen... een sprong van de Niagara-watervallen heeft overleefd. Dan is weer nog. Vannacht op de meeste plaatsen droog en kans op mist. Overdag zonnige periode. In de middag enkele buien met kans op onweer en hagel. Het wordt 17 graden aan zee tot 26 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht met Herbert Codé. Een goedemorgen, het is dinsdagochtend 22 mei. Afgelopen vrijdag kwam haar nieuwe album uit. En ze was te gast bij Jan Mom in het Radio 1-programma Vrijdagmiddag Live... en liet voor het eerst nieuw werk horen. Ik heb het over Ellen ten Damme. Haar album is deze week Radio 1 Week CD. En straks hoor je muziek van dat nieuwe album. Maar eerst de groep uit New orleans die nog steeds opereert als één grote familie. Dit zijn de Neville Brothers op Radio 1 met Yellow Moon. See Later in straten, vol afbraak en gaten. In mijn nieuwe monton wou ik je wijzen op de toon. passen verstorven alleen 的穷 Deze week Radio 1 Week CD Van haar vijfde album, het gelijknamige album Het Regende Zon... hoorde je Ellen Dalme. Het is haar tweede Nederlandstalig en haar vijfde soloalbum. Op haar eerste album zong ze al teksten van de dichter Ilja Leonard-Vijver. En op deze tweede staan weer teksten van zijn hand... maar ook van Remco Kampert, Harry Moelis en van haarzelf. Haar grootste hit tot nu toe is overigens ook Nederlandstalig. Het is een duet met Drieës. Wat is dromen? Dat kwam op nummer 1 terecht in 2010. En dan nu in dit is de nacht op Radio 1, OMD met Talking Loud and Clear. Het is de nacht, is de nacht, Met Herbert Codey. De prachtige versie van Pablo's Blues. Het heeft een remake gekregen. In het nummer worden elementen gebruikt... uit Robert Johnson's Come On In My Kitchen. Het nummer werd in 2001 al uitgebracht door Gardunor. En wat ze hebben gedaan, ze hebben er opnieuw een mix van gemaakt. De Tarantino mix... Dat heeft deze groep niet voor niets gedaan want er komt binnenkort een nieuwe film uit van Quentin Tarantino die gaat heten Django Unchanged. in december 2012 moet die in de bioscopen te zien zijn en wat ze dus hebben gedaan Garden ze hebben dus deze versie in een nieuwe mix ge gestoken om het zo maar te zeggen en daarmee hopen ze dat ze straks een soundtrack pitch gaan binnen dat een van deze nummers dus straks te zien is in de film van Quentin Tarantino Garden Orders dus met Pablo's Blues 2012 Sorry.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 Yes, sure. sir. 1, dit is de nacht. Je hoorde Bobby Hap en Sunny uit 1966... en dit was New World Sun met Today. En onlangs waren deze mannen uit Canada een uh, lang weekend in Nederland... en ik heb een paar uh, sessies van ze mogen meemaken. Ze hebben een paar akoestische sessies opgenomen. Het klinkt heel erg mooi en ingetogen wat je zojuist hoorde... maar deze mannen kunnen ook op het podium echt een swingend feest bouwen. Ik heb een link geplaatst op twitter.com slash ditisdenacht... na een paar uh, akoestische sessies die, uh, die opgenomen zijn. En uh, daarin kan je dus gewoon zien hoe ze de nummers... die ze normaal echt met een hele band opnemen nu in een kleine setting uh, ja, fantastisch doen. Deze mensen kunnen lekker jammen, improviseren. Het is een, de moeite waard om te zien. Op twitter.com slash uh, dit is de nacht staat een link. En dan is het nu tijd voor de nachtgedachte. En dat is de vertaling van een songtekst naar het Nederlands. De nachtgedachte, deze nacht komt van Bruce Springsteen... met Secret Garden. Ze laat je in haar auto om een rondje te rijden. Ze laat delen van zichzelf zien. Dat brengt je naar beneden. Ze laat je in haar hart. Ook al heb je een hamer in de bankschroef... In haar geheime kamer kom je niet... I'm She'll let you come just far enough So you know she's really Nieuwe single van Ben Howard hier in Dit is de Nacht op Radio 1. Jorden The Fear, daarvoor Bruce Springsteen met Secret Garden. En de volgende man waar we naar gaan luisteren is uh, Stef Bos. De man die uh, doordachte teksten kan schrijven, die zijn hart kan laten spreken. Van zijn album Dit is Nu Later, 20 jaar Stef Bos is dit We Komen en We Gaan. We stonden s'avonds laat op straat. Ik zag de sterren en de maan. Jij vroeg waarom de wereld draait. Ik zei we komen en we gaan. Jij hield je vast aan zeker. Jij noemde elke ster bijna. Ik zei ik wil verwonderd zijn. Omdat we komen en we gaan. De wetenschap mag weten. Het wonder blijft bestaan. Weet maar één ding zeker De rest mag je vergeten Wij komen en wij gaan Ik blijf er ver vandaan, ik weet maar één ding zeg. de rest mag je vergeten, een waarheid blijft bestaan, wij komen en wij gaan, we komen. We go Is de nacht met Herbert Codet. dit is de nacht op Radio 1. Katie Mellowa met Moonshine. En dit was Bruce Hornsby en The Rains. The Way It Is uit 1986. Dromen. Iedereen die doet het wel eens. Ik heb vaak dat ik droom, maar dat ik ze dan weer vergeet. Dat ik niet meer weet waar ik over gedroomd heb. Maar zanger Damon Dorado, die heeft dat niet. Zijn album Maracropa bijvoorbeeld gaat over een levendige, levendige droom. De zanger droomt over een stadje waar duizend mensen wonen. Het stadje is woestijnachtig, maar ook tegelijk landelijk. En een beroemde muzikant uit dit stadje besluit alles achter zich te laten... en op zoek te gaan naar de bedoeling van ware liefde. En op zijn reis komt hij in het fictieve stadje Maracopa terecht. En daar praat hij met de inwoners dat hem verandert als mens. En hierdoor ontdekt de muzikant de ware betekenis van de liefde. Alleen helaas is deze man stervende. Hij kan het niet meer aan anderen doorvertellen. Dit verhaal dus wat hij meegemaakt heeft. Het fictieve verhaal dus van het stadje Maracopa. Uh, bedacht dus en gedroomd door Damon Jurado. En dit is zijn Museum of Flight.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 en dit is de nacht met Moorden en I Can Say. Daarvoor hoorde je ook nog Damian Jurado met Museum of Flight. Het was het jaar 1975 en uh, dat jaar moest het zesde studioalbum er komen van de Doobie Brothers. Maar dat was ook het jaar dat zanger Tom Johnson kreeg te maken met Maars weer. en Er stond net een grote tournee gepland en uh, ja dat was het moment dat er dus een andere zanger gezocht moest worden. En dat was Michael McDonald. Die zou hem toen een lange tijd gaan vervangen en op een gegeven moment werd hij ook toegevoegd aan de band. En heeft daar uh, zeker tien jaar gediend als lid van de Doobie Rollers. En dit is Taking It to the Streets uit 1976. De Doobie Brothers op Radio 1, tekenen it to the streets uit 1976. Volgend uur om uh, rond half zes is het weer tijd voor Focus op de Wereld. Dan praat ik met twee hulpverleners en vandaag heb ik het genoeg om te spreken met Robert de Vries in Haiti. Ik ga onder andere bespreken wat er in het nieuws speelt. Onder andere dat een bericht is uitgegaan van artsen zonder grenzen dat de godera weer oprukt. En daar ga ik met Robert de Vries over praten of dat ook echt al merkbaar is in zijn omgeving. En ook heb ik het genoeg om straks te spreken met Peter van Buren in Madagaskar. Maar nu eerst zometeen het laatste nieuws uit binnen en buitenland met Jan van der Putten.